7 uur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De gezochte Belgische militair heeft twee uur lang voor het huis van een doelwit gelegen. Volgens Belgische media was dat bij de bekende viroloog Mark van Ranst... waar de voortvluchtige militair Jurgen Konings het op gemunt zou hebben... omdat hij boos is op de corona-aanpak. Je hoort de Belgische minister van Justitie. De man heeft zich dagenlang voorbereid op deze daad. Het is iemand die op de terroristenlijst staat. Het is heel gevaarlijk en bijvoorbeeld is gebleken dat maandagavond... Bij zijn verdwijning in de buurt is geweest van een doelwit daar meer dan twee uur heeft rondgehangen en uiteindelijk rechtsomkeer heeft gemaakt. En de dag erna, de dinsdag is dan de wagen gevonden, bleek intussen uit het onderzoek dat hij trept was met oorlogsmunitie aan boord met de bedoeling opnieuw om slachtoffers te maken. De politie denkt dat de militair zich met wapens verstopt in een bos, daar wordt hij al vier dagen gezocht. Bij de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem is het tot confrontaties gekomen tussen Palestijnen en de Israëlische politie. Palestijnen die daar de wapenstilstand vierden werden uiteengedreven door de Israëlische politie met traangas en rookbommen. Palestijnen gooiden met Molotovcocktails en stenen. Zo'n twintig van hen zouden gewond zijn geraakt. De politie heeft in en rond Leeuwarden acht mensen opgepakt... die zich zouden hebben misdragen bij de huldiging van Cambuur drie weken geleden. Een agent raakte toen gewond aan zijn hoofd. Het zijn allemaal mannen van tussen de 19 en 43 jaar. De politie is naar nog meer supporters op zoek. En ook in Berlijn kunnen mensen weer een terrasje pakken voor een goede pul bier. Of beter nog, naar de biergarten. Gaat wel anders dan bij ons, want voor je aan zo'n lange houten tafel kunt gaan zitten, moet je eerst even testen. Onze correspondenten Wouter en Judith hebben het meteen uitgeprobeerd. Je hebt een soort app bij hè? Wat is dat precies? Het heet test2go.berlin. En daar kan je de, zie je de, de plattegrond van Berlijn en dan zie je... Nou, Honderden? <laughs> Honderden? Ik geloof wel. Wat is het? Honderden uh, pinnetjes waar je je kan laten testen. Hey, en wat kost dat testen dan? Helemaal niks. Gewoon gratis, hè? Een testsamenleving dus, is niet iedereen blij mee. Maar volgens Berlijn is het voorlopig nog nodig. Kan je wel een koud pilsje drinken. Dan twee bierbitten. Oh Judith. dit? Lekker.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 with somebody If you don't believe that anything could stop me Don't show up Don't come Don't show up, Don't show up. Say, I told you so. No more balance in the works, all the work's been done. Get your face dropped in the dirt, I'm true for everyone. But believe it, if it happens again, I'm leaving. If it stays the same, I'm gone. Compromises, with the signs you say going on to happen.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 Wat stil, dus ik sta met opa It's my baby.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 Live, could speak to her young blinded or to me, or oh, I won't talk about the